1 uur Robert Baltus met het NOS Journaal. De kracht van illegaal vuurwerk benadert soms die van militaire explosieven. Dat zegt de explosieve opruimingsdienst Defensie, EOD, terugplikkend op Oud en Nieuw. Het noemt de ontwikkelingen rond illegaal vuurwerk erg zorgwekkend. Bij een ruiming is niet duidelijk om welke springstoffen het gaat. Daardoor is het lastig om de gevoeligheid en de kracht in te schatten. De afgelopen maand werd in meerdere woningen honderden kilo's zeer zwaar vuurwerk gevonden. In één geval werd zelfs een hoeveelheid springstof gevonden... die vergelijkbaar is met een lading van een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Bondskanselier Merkel gaat op bezoek bij president Obama. Tijdens een telefonisch gesprek nodigde de Amerikaanse president haar uit om langs te komen. Het bezoek moet in de komende maanden plaatsvinden. Merkel is sinds 2011 niet meer in Washington geweest... nadat bleek dat ze jarenlang is afgeluisterd door de Amerikanen... Obama feliciteerde Merkel ook met haar nieuwe regering... en wenste haar een spoedig herstel naar haar langlaufongeluk. Rebellengroeperingen in Syrië zeggen dat ze in Aleppo... het hoofdkwartier hebben ingenomen van ISIS... een aan Al-Qaeda gelineerde organisatie. Het is onduidelijk wat er is gebeurd met de mogelijk... honderden ISIS-strijders die in het gebouw zaten...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 meer slapen met Pieter van der Wielen. Welkom terug bij Nooit meer slapen. We gaan het hebben over drugs en bedrog en geld en snelle auto's en vrouwen. Kortom over de film The Wolf of Wall Street. U hoort straks een bespreking van Jort Kelder. En we praten ook met schrijfster Maartje Wortel over haar tweede boek. En u krijgt uh, tips om de nacht door te komen. Dat vragen wij elke avond aan iemand uit de kunsten. En vandaag krijgt u wat Marjolein van Heemstra, dichter en theatermaker... en schrijver ooit door de nacht heeft geholpen. Maar eerst bel ik altijd uh, met iemand uh, een schrijver... of Dichter om te kijken of de actualiteit de literatuur kan inspireren. En deze week is dat VSB Poëzie winnares Esther Naomi nacht. Goeie nacht. Ik was al de hele dag benieuwd waar je vandaag weer mee zou komen. Alle, alle kranten gelezen en bij, bij elke kop dacht ik... zou dit iets zijn waardoor jij je hebt laten inspireren? Ja, ik, ik ben benieuwd of je, het, uh, of je het goed had. Maar het gaat over Siert Bruins vandaag... En, um, en het, het feit dat het proces niet doorgaat en, en, en dat er dus een uh, oud-SS'er uh, nou ja, de, de zaal uitloopt. En er waren daar twee woorden die heel erg opvielen en daar, um, daar ga ik het over hebben. Ik ben benieuwd. Laat horen. Het woord waar het in de Duitse rechtszaal om draaide was heimtukisch. Bozaardig, uitgekookt, vals. Dat woord moest worden vastgekleefd aan een oude man... maar het viel steeds van hem af. Hij zag er niet heimtukisch uit... maar hij was erbij 70 jaar geleden. Hij was verantwoordelijk of minstens medeplichtig. En steeds viel dat woord weer, heimtukisch. Je zou denken dat het daarom ging. Maar voor wie beter luisterde, draaide het om een ander woord argeloos, volgens de vandalen aan geen kwaad denkend. Je leest het vaker in de krant, in de definitie argeloze voorbijganger. In de vroege ochtend van 8 januari lees je bijvoorbeeld... trof een argeloze voorbijganger het lichaam aan. Zulke voorbijgangers verwachten vogeltjes te horen... een stok weg te moeten gooien voor de hond, een passant te groeten. Maar niet het kwade, niet de dood... In de zaal werd langzaam maar zeker duidelijk dat niet bewezen kon worden... of de omgebrachte verzetstrijder argeloos was geweest. Het verbaasde buitenlandse journalisten. Zoiets suggereerde, fluisterden zij, dat je in Duitsland lager werd gestraft... wanneer je je bedoeling vooraf kenbaar had gemaakt. Wanneer je je slachtoffer zogezegd van zijn argeloosheid had ontheven... Dat andere woord heimtukisch, dat begrepen ze. Niet om wat het slachtoffer wel of niet vermoedde... maar om wat de dader wel of niet van plan was geweest. Daar moest het toch om gaan. Maar dat woord bleef vallen. Het kleefde niet. Het landde naast argeloos op de vloer van de zaal. De oude man was vrij om te gaan. Er werd toen, en dat haalde geen enkele krant... Zacht maar grondig, binnensmons maar tweetalig en uiterst welgemeend gevloekt. Ja, wat een moment was dat, uh, inderdaad. Ik vind, ik vind het toch altijd gek met, met, uh, nou ja, met oude naties uh, zeg maar. Of, of, of oude, oude fouten. Dat in der tijd zoveel mensen vrijuit zijn gegaan. En dat dan degenen die lang hebben geleefd en nu nog ontdekt worden. Dat die dan ineens een enorm publiek proces krijgen. Terwijl de veel grotere schurken nog een prettig leven lang en gelukkig hebben gehad. Ja, ik heb me wel heel lang afgevraagd waarom men zo laat begonnen is. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zich dat afvragen. Uh, en ik... ik, ik Los daarvan vond ik het vandaag vooral verbijsterend. Dat, dat wist ik echt niet dat in Duitsland dus die argeloosheid daadwerkelijk meespeelt... in het bepalen van of iets moord is of niet. Wij kijken alleen naar de dader... en daar kijken ze dus ook naar de staat van het slachtoffer. Alsof dat, nou ja, in mijn ogen... ik, ik, ik denk dan dat doet er toch volstrekt niet toe... of die man het nu wist of niet. Maar daar is dat het verschil tussen moord en, en geen moord. En in dit geval dus ook uh, de zaal uit kunnen lopen of moeten blijven. Ja, dat is ook... Uh, dat, is ook uh, dat maakt het heel ja, krom in freend. dit geval. En zeker voor, voor de Nederlandse journalisten daar aanwezig... kan ik me voorstellen dat dat... Uh, buitengewoon moeilijk te begrijpen valt. Uh, ik ben er zelf nog niet helemaal uit... wat ik ervan moet denken. Maar uh, ja, als je dit, dit soort dingen hoort... Het, het maakt je rechtvaardigheidsgevoel... met betrekking tot oude fouten... er niet beter op. Nee, het rechtvaardigheidsgevoel... bekroopt me ook niet meteen bij het... hiervan. maar aan de andere kant... ja, het, het is niet, niet goed om te zeggen... maar uh, er zijn er zoveel vrij uitgegaan. Eentje meer, nou ja, het, het is jammer... maar het moet dan maar, toch? Ja, denk je... Nou, ik weet het eigenlijk niet. Maar... Ja, ik had gehoopt dat het... Nou ja, juist die laatste laten we daar dan... Ja. ja, ach, en dan zit hij nog een paar jaar. Ik weet het niet. Het is allemaal gebeurd en het is al tragisch genoeg. Ja. ja, voor de familie ging het, ging het vooral met het woord schuldig. En dat kan ik me heel goed voorstellen. Ze zeiden, hij mag het best thuis uitzitten. Nou ja, dat, uh, daar valt ook iets voor te zeggen. Zeker. Nou, tot morgen. Goeiedag. Tot morgen. Jij ook. Dag. Esther Naomi, Perquin, dank je wel. Ja, uh, volgende week woensdag begint in Groningen het jaarlijkse Eurosonic Noorderslag Festival. Dan komen bands uit heel Europa om daar op te treden en om zich internationaal in de kijker te spelen. En ook aanwezig zal zijn de Zweedse-Japanse zangeres Sumi. Die speelt op donderdag 16 januari. Slechts begeleid met een akoestische gitaar en met haar mooie stem. Een nummer van haar titelloze debuut spells you. Thank Sandra Sumi Nagano uit Göteborg in Zweden. Een nummer van haar eerste cd en dat heette Spells You. U luistert naar de VPRO, naar het programma Nooit Meer Slapen. Geld, drugs, vrouwen en dat allemaal in gigantische hoeveelheden... dat zijn de belangrijkste ingrediënten van het drie uur durende epos The Wolf of Wall Street. De nieuwe film van Martin Scorsese, die vanaf donderdag in de bioscoop te zien is. Leonardo DiCaprio speelt aandelenhandelaar Jordan Belfort. En deze Belfort wist met zijn bedrijf Stratton Oakmont in de jaren 90 200 miljoen te verdienen op een manier die niet helemaal legaal was. Hoe was dat mogelijk? Kwam het door de naïviteit van zijn klanten, of omdat het systeem waarin hij werkte nou eenmaal boeven aantrekt? Floortje Smit bespreekt de film met hebzuchtdeskundige Jort Kelder. My name is Jordan Belfort. The year I turned 26, I made 49 million dollars, which really pissed me off because it was three shy of a million a week. We're making a name for ourselves. Een, een, een slik, een gladde verkoper in, ja, in, in, in waardeloze aandelen eigenlijk. Een, een jongen van de straat die op een zeker moment een pak aan doet... en dan uh, arme, of, uh, rijke, maar eigenlijk arme mensen gaat uh, proberen uh, ja, geld afhandig te maken. Um, het is een, een gedeelte van uh, de jongetjes van zo rond de twintig wil dit heel graag worden. De rest van de natie haat dit type. Is all this legal? Absolutely not. We were making more money than we knew what to do with. We oh, don't work for you, man. Yeah, my money goose. Technically, you do it for me. What's wrong, daddy? What? What you bring home? Oh, my God. Ontmoet Jordan Belfort. Een witte boordencrimineel die in de jaren negentig 200 miljoen wist te verdienen. Die succesvolle beursdagen vierde met een spelletje dwergwerpen... een handje pillen of een fanfare met strippers. Dat valt tenminste te zien in Scorsese's Wolf of Wall Street. En Jort Kelder vond het een feest. Ja, heerlijk. Ik, ja, ik, ik, ik durf dat natuurlijk in dit in Nederland... bijna niet toe te geven, maar ik vind dat dus drie uur lang genieten. Ik vind het geweldig. Het is, het is natuurlijk alles wat eigenlijk niet mag van je moeder. En, uh, en waarschijnlijk ook niet van je vader. Um, het is, kijk, ik ben natuurlijk een fan van Wall Street. Uh, van uh, uh, Oliver Stone in 1987. Dat is een beetje mijn... Um, nou ja, inleiding in de financiële wereld... in ieder geval op het, op het witte doek. Die film heeft, ik zal niet zeggen mijn leven bepaald... maar heeft voor mij veel betekend. Want dat, dat, dat gaf dat in dat New York, dat leven... dat die snelle jongens, dat snelle geld. Dat, dat heeft eigenlijk betekend waarom ik met Quote ging werken... en later die Quote 500 rijke Nederlanders ging maken... met mijn redactie. En het zit in één lijn. Mooi gedraaid, eh, zo nu en dan... Scorsese laat, hem, laat, laat dus de hoofdfiguur ook de hele tijd tot je praten. Dus je voelt je ook best dichtbij. Het is met heel veel van die vliegende shots, van die, van, hè, van die parties en op die beursvloer. Het wordt, het wordt heel sexy gebracht. Even los van de sexscènes dan. Um, ik vind overigens de tegenspelers ook niet direct onaantrekkelijk. Dus ook wel lekker om naar te kijken. Maar. Um, ik vraag me af of je je heel verbonden voelt met hem. Ik denk dat er heel weinig mensen zich in hem zullen herkennen. Dat had je misschien nog... Misschien had je dat meer met Bud Fox, zeg maar de hoofdfiguur in Wall Street. Gecko en Bud Fox. Bud Fox was nog meer een loser en was uiteindelijk een good guy. Een goede jongen die nou ja, het goede deed namelijk zijn baas verlinken. en, en die Belfort blijft u toch wel een foute gast. Critici van de film betwijfelen of het gros van de bezoekers dat ook zo zal zien. Scorsese bedoelde het als een aanklacht. Maar Jordan Belfort komt er zowel in de film als in het echt, aardig goed vanaf. Jawel, er zit natuurlijk een morele lading in die film... maar het is maar net met welke oog je naar gaat kijken. Ga je er naar kijken als jonge, ambitieuze twintiger... dan vind je het wel een oplichter, maar je vindt het ook wel spannend. Ga je erheen als 50-plus, uh, gedesillusioneerd, uh, braaf, uh, betrouwbaar, linksstemmend... dan denk je, ja, zie je wel, ik wist het altijd al. Dus het is ook maar net wat je wil zien en uh, sinds... 2008, sinds die crisis uit elkaar geklapt is, moet je toch wel behoorlijk blind zijn om het niet te zien in one month, Jordy? Huh? They're business expensive. Yes. <laughs> Jordy, look what you got here. What? Look at this. $26,000 for one dinner. No, no, no. This could be explained. Dad, we had clients. We had Fis the Pfizer clients. Thing. Right. The porterhouse from mm -hmm. Argentina. The expensive champagne. the and wine. We had to buy champagne. And, and you <laughs> ordered all the sides. Tell them about the sides. I ordered you. the sides. So sides? Yeah. sides? $26,000 yeah. worth of sides? <laughs> what are these sides? They cure cancer? The sides did cure cancer. That's the problem. They were, they, that's why they were expensive. Shut up. I'm sure stop. Ja, maar ik, ik heb er eigenlijk altijd zelf naar gekeken als um, uh, criminelen, uh, als boefjes in zaken, als, als beursbengels. Ik heb ze altijd dubieus gevonden, maar ook spannend. Uh, maar ik vind spannende mensen een stukje interessanter om te bestuderen, om te bekijken en soms ook om mee te zijn dan uh, saaie brave uh, bonentellers. Uh, het, het blijft een bijna erotiserend uh, bestaan. En, uh, het effect van Oliver Stone destijds... Uh, de oude vietnam veteraan die Wall Street maakte... die wilde een aanklacht tegen Wall Street. En dat is eigenlijk toen het Wall Street nog maar een paar jaar bezig was in de jaren 80... dat het pas een paar jaar los aan het gaan was. Het effect was precies tegenovergestelde. Steeds meer ambitieuze mannetjes wilden bij Goldman Sachs en Morgan Stanley enzovoort. Mijn voorspelling is dat deze veel meer aanhangers... Van de financiële wereld, namelijk meer sollicitanten zal opleveren van nog meer agressieve mannetjes dan tegenstanders. die tegenstanders zijn er al, maar het zal meer. Het, ik, ik, ik, ga, laat ik het zo zeggen, ik ga mijn neefjes uh, van uh, 16, 17, 18 verbieden om naar deze film te gaan. Want straks uh, willen ze ook uh, de financiële wereld in. En dat zou toch slecht nieuws zijn? Er zijn twee to success succes in de broker business. Eerst en vooral, je moet relaxed, ja. Yeah. You jerk off? Do I do I jerk off? Yeah. Yeah, I jerk off, yeah. How many times a week? Like um, three, three, four, three, four times, maybe. I, I pump th those numbers up. Those are rookie numbers in this racket. Mm -hmm. Think about it. You're dealing with numbers all day long. Mm -hmm. Decimal points, high frequencies. Bang, bang, bang. Digits. <laughs> all very acidic, above the shoulders, mustard. Mm -hmm. It right? mm -hmm. kind of can wake some people out. Mm -hmm. Right? Je gotta feed the geese to keep the blood flowing En mm -hmm. keep the rhythm below the belt. Mooie scène tussen McConnelly en Leonardo DiCaprio, waarbij DiCaprio echt de jonge handelaar is, die een beetje bleu binnenstapt in, in, in het in, in bedrijf, in het handelsbedrijf. En de eerste dag op de vloer meemaakt, op de handelsvloer, het nog niet zo goed doet. En mee moet aan het einde van de dag om te eten met een van de senioren, Matthew McConnelly, die dat geweldig speelt. Want die legt eigenlijk uit, onderwijl snuivend en cocktails drinkend. Uh, hoe het werkt. En dan zegt uh, de nog een beetje naïeve... Uh, die kapeler zegt, hij, ja maar... Uh, Belfort dus, de hoofdpersoon die zegt... ja maar uh, wacht even, het, het is toch zo dat wij dan iets verkopen... en dan verdienen wij dat aan. Maar de, voor de klant is het ook goed, want de aandelenkoers gaat omhoog. En dan zegt hij, nee, nee, nee, dat zie je helemaal verkeerd. Het is helemaal niet de bedoeling dat de klant eraan verdient. Als de klant winst maakt, dan zorg je dat die winst papieren winst blijft... en dat hij dat doorschrijft in een nieuw product wat je hem aansmeert. Een nieuw aandeel. En dan zorg je weer dat dat stijgt en dan stappen wij er weer uit met commissie. En dan verkoop je hem weer een ander aan. Dus je speelt een piramidespel met de klant. Uiteindelijk zal dat imploderen, maar dan zijn wij al weg met de buit. Het is een voorkomen immorele business en uh, doe nou maar mee. En langzaam maar zeker zie je tijdens die scène: um, is die Capro, is, is Belfort nog een beetje ongelovig. Maar het is te aantrekkelijk om niet mee te gaan in dit sprookje, in dit vredesprookje, zo blijkt. De scène speelt zich af op de 70ste verdieping of zo in een flat. Dus je ziet heel Manhattan. Dus die scène gaat over de financiële wereld. Die gaat over Wall Street. Die gaat over het centrum van het wereldkapitalisme... wat Wall Street nog steeds is. Dus hij zegt iets over die hele financiële wereld. Ik denk dat een heleboel bankiers zich aangesproken voelen. Uh, en aangesproken zouden moeten voelen. Um, uh, ja, maar ja, dat, ja, zegt hij daarmee over iedereen iets? Nou, ja. Yeah. Misschien wel over te veel mensen in ieder geval. En ja, ja. sinds de crisis laten we ze wel zijn. We hebben onze naïviteit toch wel afgeworpen. Nobody knows if the stock is going to go up, down sideways or in circles. you know what Fugazi is? Fugazi, no. it's a fake. Yeah, Fugazi, Fugazi, it's a wazi, it's a woozy. it's a de beste scène, wat is de beste scène uit de film? Ik vind de, de scène met McConnelly, uh, de, de, de, de oudere bankier die hem even het, het nobele vak van het oplichten leert, is schitterend. Maar ik vind eigenlijk, en dat is ook een rode lijn in de film, de speeches van, um, van Belford. Hij heeft een waanzinnig charisma. Uh, mannen van 25, 30 willen daarin geloven. We luisteren ook graag naar Obama, dat is niet wezenlijk anders. Het zijn allemaal pep talks. Um, die, uh, die, die, die de, die de handelaar op de vloer moeten aanzetten om nog meer risico te nemen. en nog meer mensen geld uit de zak te kloppen. Maar dat doet hij geweldig. En ik dacht natuurlijk meteen in de vergelijking met Gordon Gekko in Wall Street. die dat ook fantastisch doet. Die spreekt op een gegeven moment de aandeelhoudersvergadering van Teldar Paper toe. Ik vond eerlijk gezegd. Um, Gordon Gekko um, in die rol uh, iets meer geloofwaardigheid hebben. omdat hij wat meer senior is. Het rare in deze film is dat natuurlijk Leonardo DiCaprio altijd dezelfde leeftijd houdt. En je gelooft toch eerder iets van iemand die overal al geweest is... die 45 of 50 is... dan een junior die eruit ziet als een 28-jarige. Uh, maar ik vond dat hij dat ongelooflijk goed deed... en hij kan zijn woede goed opwekken. En je ziet dus... De, de, het is dus ook een, een persiflage of eigenlijk een aanklacht... tegen al die goeroes. Je hebt zoveel financiële goeroes en andere goeroes... die de, de tv-dominees, die de menigte opzwepen... die eigenlijk een bullshit-verhaal lopen te vertellen maar je bent toch geneigd, als je onderdeel van die groep bent... om erin mee te gaan. Het is een massahysterie die ze waarschijnlijk ook gebruiken... bij het aanvoeren van legers die de loopgraven uit moeten. Um, gaat dat zien? Want dat, dat vond ik eigenlijk, als je praat over... Uh, over uh, ja, bij, uh, emotionele scènes, uh, agressieve scènes... vond ik daar veel in zitten. Want het is echt de rode lijn waarmee die het hele zaakje draaiend houdt. Dat bedrijf draaide op het charisma van één man. En dat is ook eng. This right here is the land of opportunity. You just tried to bribe a federal officer. <laughs> this is America. This is my home. Hij presenteert zichzelf bijna als een ethicus. Het zou bijna immoreel zijn als we geen misbruik van dit systeem maken. Het systeem is nu eenmaal zo, jongens: get up: this is America, zegt hij. Wij zijn Amerika. Dit is de American Dream die wij hier uitvoeren. En iedereen die daar niet aan meedoet, is stupid. Dus don't blame us. Dus doe het nou gewoon. Het kan geen kwaad, het hoort erbij. Dit is het land waarin wij leven. Tegelijk denk ik dat niemand die deze film ziet... denkt van, als ik nu zo'n glad pak aan de lijn heb... Uh, ga ik dan die aandelen van hem kopen. Want ik vind het ook een waarschuwing. En daarover gesproken... Dat vind ik interessant. Kijk, dit gaat, deze film gaat over een simpele jongen... in een aanvankelijk foutpak... die belandt... Nou, eerst even bij een, bij een officiële firma... dan belandt hij bij zo'n heel agnebbes handelarenbedrijfje... in een soort, uh, soort, soort achteraf uh, uh, industrietreintje in, uh, op Long Island. Uiteindelijk wordt het natuurlijk helemaal Wall Street... en de grote flats en al die corporate dingen. Het gaat ook over Morgan Stanley en, en, en JP Morgan... En al die grote investmentbanks die we allemaal kennen die de financiële crisis mee hebben uh, veroorzaakt. Want die praten net iets netter. Die zijn niet naar een gewone school geweest... maar naar Harvard en Wharton en Stanford. Maar ze doen precies hetzelfde. Ze handelen in bedrijven zonder dat ze iets creëren. Ze zitten er met commissie tussen. En het economisch voordeel van hun handelen is eigenlijk niet heel. En ze gaan echt nog steeds, dit jaar weer, vooral in Londen... met miljoenen bonussen naar huis. Is in feite immorele handel... Maar je kan ook zeggen, je hoeft er niet aan mee te doen. Want je hoeft het aandeel van het bedrijf niet te kopen. Kijk, als jij bereid bent bij de bakker als enige twee keer... te veel voor het brood te betalen, dan moet u dat vooral doen. Maar dat is wel heel dom. En zo is het met die aandelenhandel ook. En zolang bijvoorbeeld onze pensioenfondsen, de ABP, de PGGM's... noem maar op, die hele grote pensioenfonds... we hebben er nog wat van in Nederland... bereid zijn om met dit soort investmentbanks in zaken te zijn... ja, dan gaat ook jouw pensioengeld naar dit soort slikdiks... En die zijn net iets chiquer, hoor. En die komen er meer mee weg, omdat ze ook betere advocaten hebben. Maar het is in wezen niets anders dan foute handel. Is dan deze film niet... Want de film presenteert het eigenlijk bijna als een soort uitzonderlijke gek... Hè, die, die dit allemaal doet. Is deze film dan eigenlijk niet... Laat hij die, die grote vissen dan eigenlijk niet te makkelijk gaan? Ja, kijk, dit is in die zin een incident... Maar wel een exemplarisch incident. Uh, dit, dit is natuurlijk een extreme en veel te opvallend ik Het domme van die jongen is dat hij zijn geld onmiddellijk uitgeeft. En dat iedereen ziet hoe rijk hij is. De beste maffiaman zal altijd in een Fiat Uno rijden. Weliswaar met een Ferrari motor, maar dat zie je niet. Dus uh, de, de, de grote, de officiële banken. En kijk, Ik zeg niet dat al die banken allemaal criminele handel bedrijven. Maar het is wel zo dat ze met z'n allen een financieel systeem in stand houden waarvan je kan afvragen... ja, wacht even, de verliezen worden op de samenleving afgeboekt... of in dit geval op, op argeloze bejaarden. Maar wat is eigenlijk de maatschappelijke winst... van, van dit soort aandelenhandel? Uh, kijk, ik ben de laatste om te zeggen... dat de beursgang van Koninklijke Olie, hè, van Shell... of van, van Axo ooit, of van, van, van Philips of Unilever... dat dat nooit had gemogen. Dat dat crime... Het heeft niets met uh, uh, foute handel van doen, maar dat gehandel in pakketjes, dat geschuif in pakketjes... waar je altijd even tussen zit en het aanzetten. Veel banken hebben dat gedaan bij particulieren. Zoveel mogelijk schuiven met je aandeel... zodat ze steeds meer commissie kunnen pakken. Ja, ik vind het heel goed dat het aangepakt wordt. Maar ik ben er wel voor dat mensen het zelf doen. Jongens, wake up. Je bent toch niet zo naïef? Als jij nou ziet dat iemand een vak kiest... iemand wordt dokter omdat hij mensen wil genezen... iemand wordt timmerman omdat hij het leuk vindt om een meubel te maken. Maar iemand gaat in de aandelenhandel om rijk te worden. Wie gaat hem die rijkdom verschaffen? Jij, u. Now wake up. Come on. Oh. <coughs> yeah. <laughs> Wake Up, zei uh, Jort Kelder in gesprek met Floortje Smit over de film van Scorsese, The Wolf of Wall Street. En die is vanaf morgen te zien in de bioscoop. En de film heeft ook een mooie soundtrack met veel oude nummers uit allerlei uh, genres, maar ook nieuw opgenomen nummers. Waaronder eentje van soulzangeres zangeres uh, Sharon Jones. En uh, voor de soundtrack van uh, deze film nam zij een versie op van het nummer van James Bond, Goldfinger, van Shirley Bassey.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 Mr. Goldfinger Finger Pretty Girl, beware of go Goldfinger van Sharon Jones en de Dab Kings... van de soundtrack van de film The Wolf of Wall Street. In de rubriek Door de Nacht vertellen mensen... wat hen ooit door de nacht heeft geholpen. Break it, break it through. Through en vandaag is dat schrijver, dichter en theatermaker... Marjolein van Heemstra. Wat ik zo mooi vind aan deze gedichten is... Um dat er een hele grote openheid in zit. En um, dat ze zo... Het zijn hele wijde gedichten, dus het gaat over hele grote thema's. Uh, tijd, ruimte. En er um, zit heel veel uitzoomen in de poëzie. En dat is heel prettig. Uh, vooral, ja, vooral als je dit s'nachts leest, als je niet kan slapen... en uh, wakker achter je bureau zit, dan vind ik het een hele, heeft een hele relativerende werking. In de dageraad O, oh, wat bestendig. En wat hebben we bestendigheid nodig? Voor het opgaan van de zon zuigt de hemel zich vol licht. De gebouwen kleuren lichtroze, de bruggen en de scène. Ik was hier toen zij met wie ik wandel nog niet was geboren... en de steden op de verre vlakte ongeschonden stonden... voor ze in de lucht opstegen als stof van grafsteen... en daar mensen woonden die niets wisten... Werkelijk is voor mij alleen dit ogenblik in de dageraad. De voorbije levens zijn even onzeker als mijn vroegere ik. En ik bezweer de stad. Ik vraag haar, blijf bestaan. En volgens mij spreek je zijn naam uit als Czesław Milos. Maar het kan ook Czesław Mivos zijn. En het is een Poolse dichter. Hij is geboren in 1910 of... Elf, zeg ik nu uit mijn hoofd. En um, hij heeft de Nobelprijs gewonnen en ontzettend veel geschreven. Heel veel poëzie geschreven. Milo's had een heel veelbewogen leven. Hij werd uh, geboren in een oude, adellijke Poolse familie. En hij reisde met zijn vader mee, die ingenieur was. En hij zag dus al heel jong revolutie en oorlog in Rusland. En uh, tijdens de Tweede Wereldoorlog, volgens mij, is hij gevlucht naar Roemenië... En um, hij is uh, tijdens het communisme naar uh, Europa gegaan, daarna naar Amerika. En zijn werk was ook verboden in Polen, lange tijd. Tot uh, in de jaren tachtig, toen mocht het weer gelezen worden. Maar hij heeft dus eigenlijk wel al die, die uh, nou, de zwarte kanten van de Europese geschiedenis uh, meegemaakt. En dat lees je ook erg terug in zijn werk. Het mooie is dat hij, uh, dat hij daarbij altijd heel beschouwend blijft. En heel, het wordt nergens pathetisch of, uh, of ook niet uh, belerend of zo. Het is altijd heel onderzoekend en licht. De zin. Eenmaal dood zal ik de voering van de wereld zien. De achterkant. Voorbij de vogel, berg, zonsondergang. De ware betekenis die om ontcijfering roept. Wat onverenigbaar was, wordt nu verenigd. Wat buiten ons begrip viel, zal begrepen worden. Ja, dat klinkt een beetje pathetisch, maar ik voel me dan dus best wel begrepen. <lacht> als ik zo'n gedicht lees. S'nachts, zoals dat gedicht wat ik net las, zag Oh ja, kan ik me helemaal voorstellen dat iemand anders dat geschreven heeft. Ook zo in een nacht wakker. Het gaat echt over: Nou ja, over als ik, als ik er niet meer ben. En eigenlijk over: um, Ja, misschien, misschien is er geen zin. Behalve het feit dat er is wat er is. En dat is ook genoeg, want dan is er altijd nog de taal en het woord... en datgene waar we nu mee bezig zijn, dat, uh, dat blijft en dat heeft, een, dat heeft een waarde op zich. Het gaat niet over een gebroken hart... of over uh, de dingen waar je misschien over nadenkt als je s'nachts wakker zit... of over je eigen kleine problemen, maar het zoomt wel uit naar iets groters. Maar als de wereld nu geen voering heeft... als de lijster op de tak geen enkel teken is, alleen een lijster op een tak als de dagen en de nachten elkaar opvolgen... en zich niet bekommeren om een zin... en er op aarde niets is buiten deze aarde. Al zou het zelfs zo zijn, dan nog blijft het woord. Dat eenmaal gewekt door vergankelijke lippen zal rennen. Rennen als een onvermoeibare koerier... over interstellaire velden, wentelende melkwegen... en protesteren, roepen, schreeuwen. Vaak als ik dus wakker liggen, dan sta ik op tegenwoordig en dan ga ik beginnen met schrijven. En dan heb ik geen zin om proza te lezen, omdat dat zo uh, dwingend is vaak... en dan moet je ergens naartoe. Dus er wordt een verhaal verteld en je moet met mensen mee... en dan zijn er uitstapjes en zo. En een gedicht is gewoon is zo ruim en zo leeg... en daar kan je dan heel makkelijk instappen of zo. En weer uitstappen en weer instappen. Dus je kan ook weer één gedicht gewoon een paar keer lezen s'nachts. En dan gaat het steeds iets anders betekenen... Terwijl proza kan een beetje zo'n logdier zijn... of een, ja, een groot paard waar je dan op mee moet. En dit is gewoon iets waar je zo'n beetje naast kan zitten van... hoi, zo. Dit was ineens poëzie die ik, heel, die ik heel goed begreep. En het is heel denkend en heel beschouwend. En dat vind ik een hele prettige toon, omdat ik zelf ook graag zo schrijf. Dus ik herkende me heel erg in die blik op de wereld. Het is natuurlijk niet zozeer dat ik me herken in zijn levensverhaal... Ik weet eigenlijk helemaal niet zoveel over hem, maar ik denk dat het toch een grote humanist was. En het gekke is dat ik, dat ik ook bijvoorbeeld, of dat is helemaal niet gek natuurlijk... maar je hebt een paar van die polen, een beetje rond die tijd en iets ouder... die op de een of andere manier allemaal een toon hebben die mij op die manier raakt. Dus die zullen wel, denk ik, door elkaar beïnvloed zijn. En um, ja, dat is misschien iets heel Pools, ik weet het niet. <laughs> ik weet niet waarom, maar ik heb echt zo'n stuk of vijf polen die ik heel graag lees die allemaal een beetje uit die periode komen of iets later. Nee, ik ben uh, één keer geweest, uh, net na de val van de muur. Toen werd mijn vader in elkaar geslagen en werden we beroofd in onze tent. <lacht> en hebben, zijn we naar Auschwitz gegaan... en uh, een minderjarige eetspatiënten bezocht in een kinderziekenhuis. Dat was de meest naargezige reis van mijn leven. <lacht> dus ik kan niet zeggen dat ik echt goede herinneringen aan Polen heb... maar, maar de poëzie uh, beval me heel erg. Marjolein van Heemstra sprak over de Poolse dichter Czesław Milos. En het gedicht van Milos is na te lezen op de Facebookpagina... Nooit meer slapen. VPRO Nooit meer slapen op Facebook. In het voorjaar verschijnt trouwens de nieuwe dichtbundel... van Marjolein van Heemstra. En momenteel werkt ze aan een theatervoorstelling... over Hans-Jan Maat. En die gaat begin februari in première. We gaan uh, verder met uh, muziek. Dus even kijken waar ik het... Uh, gelaten heb wat wij gaan draaien. Oh ja, hier heb ik zin in. Ja, wat kan je erover zeggen? Ray Charles, I believe to my soul. Dat is toch eigenlijk wel de mooiste soul die uh, ooit gemaakt is. Dreaming, and I heard you say, Oh, Johnny, when you know my name is Ray, that's why I believe that now. I Ja, Ray Charles met een uh, nummer dat staat op het album The Genius Sings the Blues. I believe to my soul. Fundamentele vragen nu. Hoe bepaal je bijvoorbeeld wie je eigenlijk echt bent? En doe je dat wel zelf? In de nieuwe roman IJstijd schrijft Maartje Wortel over het liefdesverdriet... van dertiger James Dillard en over zijn zoektocht naar een zinvol leven... Tjiske Mussen ontmoette Maartje Wortel in een van de huizen waar haar hoofdpersoon verblijft. En dat is het Amstel Hotel te Amsterdam. Ik zat net te denken, dit is eigenlijk een plek voor beroemdheden en grote filmsterren en zo. Die je dan bij premières wel eens in beeld ziet komen. Maar ben jij hier wel eens geweest? Uh, nee, ik ben hier zelf nog nooit geweest. Ja, mijn moeder gaat er wel eens naartoe om een kopje koffie te drinken. En dat je spectaculaire schaal met chocolaatjes <laughs> krijgt. Maar ik ben hier zelf nog nooit geweest. Wat is je eerste indruk? Uh, ja, ja chic, Maar wel niet op een... Ik, ik hou niet zo van chic, Maar het is wel chic op een oud-geldachtige manier. Dus dan is, het is wel mooi uh, klassiek. En het viel me net op als je hier de trap op loopt dat je dan moet kiezen of je naar links of naar rechts gaat. Je kan niet gewoon rechtdoor. Ik raakt een beetje in verwarring. Daar hou ik wel van. De reden dat we hier zitten is omdat jouw uh, nieuwe boek uit is, IJstijd. Ja. De hoofdpersoon, uh, James Dillard, die, uh, die brengt veel tijd door in hotels. En ook hier in het Amsterdam Hotel. Ja. Maar je had dus geen research gedaan naar de plek. Uh, nee. Nee, het ging me ook niet per se. Ik heb die plek ook verder niet echt beschreven... Uh, het ging me vooral de, om, om, om het idee dat hij de hele tijd in hotelkamers woont. Ik heb wel op, bij alle hotels op internet naar alle kamers gekeken. Maar ik ben niet zelf in een hotel gaan, gaan slapen of er naartoe gegaan. Maar waarom noem je dan wel het Amstel Hotel? Dat kun je ook gewoon een hotel maken, toch? Ik heb wel de Amstel gebruikt dat ze daar langs lopen, Ook niet heel uitvoerig, maar die sfeer vind ik heel fijn hier. Ik vind dit eigenlijk het mooiste stuk van Amsterdam. Omdat het zo groot is en dat water en zo'n hotel, een carré. En... Ik vind dat heel mooi. Misschien is het goed om even die hoofdpersoon uh, wat meer te beschrijven. James Dillard ja. heet hij. En, ja. en wat voor iemand is het? Hij is 33 jaar ongeveer. Uh, een heel normale jongen. Uh, en hij is heel, Zijn moeder is heel rijk, dus hij heeft niks te doen... Uh, hij heeft alles al, maar hij heeft dus daardoor eigenlijk niets. En uh, ja, zijn vader heeft volgens eigen zeggen gevochten in Bosnië. En die vergelijkt de hele tijd het leven van nu... met het leven wat je kan hebben als je ergens voor moet vechten... of als je in oorlogssituatie zit of in angst. En uh, James Dillard mist dat eigenlijk een beetje in zijn leven. Dat hij niks heeft om voor te vechten of niks voor zichzelf... waarvan hij denkt, ja, dit is wat mijn leven mijn leven maakt. Uh, dus daar gaat hij nogal naar op zoek. En van de andere kant ook niet. Hij is ook wel een beetje gelaten. Maar hij probeert het wel, hij doet zijn best. Ja, en, en zijn moeder, je zei het al, hij komt uit een heel rijke familie... en zijn moeder is degene die hem steeds in hotels neerzet. En ja. hij beschrijft dat dan als... andere moeders stoppen hun kind op de kinderdagopvang... maar ja. mijn moeder stopt me in hotels. Ja, precies, ja. Ja, die moeder die wil liever, die wil wel dat hij voor zichzelf zorgt, maar toch dat hij nog, dat hij niet hoeft te doen. Ja, het gaat eigenlijk niet zo goed met hem of nee. hij, uh, hij blikt terug op een relatie die kapot is gegaan. Oh ja, hij komt, hij, nou zoals ik net al zei, gaat het sowieso niet zo goed met hem omdat hij heel erg op zoek is naar wie hij is en wat hij hier, en met hier bedoel ik, in het leven komt doen en dan zit, gaat hij naar een praatgroep voor mensen die zich alleen voelen en dan Denkt hij dat helpt ook allemaal niks. En dan uh, buiten ontmoet hij een meisje. En hij vindt haar leuk, maar hij weet ook niet precies waarom. Maar hij, hij vindt haar wel meteen intrigerend en leuk. En zij krijgen een relatie. In die relatie zit ook iets van zoektocht. Van waarom ben je bij elkaar? En is dat omdat je, omdat je niet weet wat je hier komt doen... en dat het makkelijker wordt samen? Of dat je elkaar... Iets kan geven wat je jezelf niet kan geven. En dat blijkt dan niet zo te zijn. En dat, uh, daar is hij verdrietig over, omdat hij steeds iets zoekt waarbij hij wel houvast heeft. Of waarvan hij wel kan denken: nu voel ik iets. Of nu voel ik wat het betekent dat ik ik ben. En dat vindt hij niet. Nee, dat heeft hij eigenlijk tot dan toe alleen maar gevonden in boeken en muziek. En ja. af en toe in dieren, maar nog nooit ja, in een mens. dieren, he? ja, ja. ja. ja. Sowieso gaat het boek daarover, volgens mij. Dat, dat zoeken naar contact de hele tijd. Ja. En wat is nou... Uh, hoe raak je elkaar echt? En, ja. en wat is überhaupt echt in het leven? Ja, ik vind dat zelf... Ja, dit is mijn meest persoonlijke boek tot nu toe. Uh, daarom vind ik het ook het, het engst wel. Maar het is wel iets wat mij heel erg bezighoudt over... Je ontmoet zoveel mensen en, en je hebt vrienden en familie... en liefde of geen liefde, maar wat wat betekent dat eigenlijk? Daar, denk ik, dan, daar hoef je eigenlijk niet over na te denken... want je moet het gewoon voelen. Maar hoe weet je dat wat je voelt... of dat je dat echt voelt... of dat je dat bedacht hebt uit gemak? Of hoe, en dat, dat vind ik heel interessant... omdat ik heel vaak ergens ben... en dan denk ik... ja, maar de mensen kijken eigenlijk helemaal niet echt naar elkaar. Of ze zijn helemaal niet met elkaar bezig... maar met hoe ze zelf overkomen ten opzichte van die mensen. Dus heel vaak mis ik... een en echt komt daar een bepaald bepaal soort kwetsbaarheid. Of dat iemand durft te zeggen, ik weet het even niet. Of ik snap er ook niks van waarom ik hier ben. Of bijvoorbeeld met een relatie dat je zegt, ja, ik, ik, om voor mezelf te spreken... ik weet niet zo goed waarom ik een relatie heb. Ik ben er heel blij mee, en, en, maar waarom weet ik niet. Dus dat vind ik dan ook interessant om uit te zoeken. Ja, je bent samen omdat je niet alleen wil zijn. En je bent ook samen omdat je iets voelt natuurlijk bij diegene wa wat je graag wil voelen. Maar wat betekent dat? En dat, dat vind ik interessant. En vooral in de westerse maatschappij of deze generatie. Um, nou tenminste mijn generatie, ik ben dertig is dat er helemaal niks aan de hand is. Helemaal niks. Gewoon in Nederland gaat alles goed, alles is geregeld. Natuurlijk is er ook armoede of kan je verschrikkelijke dingen kunnen je overkomen. Maar dat is allemaal individueel. Dat is niet collectief. En ik vind dat... Ja, dat is heel... Dat mag ik nooit... Een vriend van mij zei, dat mag je nooit zeggen dat je dat jammer vindt. Maar ik zeg nu toch. Ik vind dat soms jammer. Omdat ik denk, ja, als er wel iets gebeurt of als het even... Als je niet snapt wat er, wat er aan de hand is met de mens als mens... Dan, zou, dan denk ik of hoop ik dat je er dan dichterbij komt. Je bedoelt, we komen dichterbij uh, de essentie van ons mens zijn... als we in een oorlogssituatie leven of zo? Ja, nou, niet per se bij ons mens zijn. Want ik denk dat je dan juist ook wel kan veranderen... heel vlug in... in dan kan je ontmenselijken, maar ik denk... Uh, dat je wel dichterbij een bepaalde essentie komt. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, hetzelfde als dat er ineens een ongeluk gebeurt... met iemand van wie je houdt, dan ineens weet je, oh, ik hou van diegene... terwijl je verder gewoon brood gaat halen bij de bakker en daar niet aan denkt. Dus ik, ik denk dan soms als er zoiets groots gebeurt met, in, in, in, een, in een groter verband... dan denk ik dat het... Dat dat soms wel eens goed... Ja, hetzelfde als dat je soms even een klap moet krijgen van... Oh ja, hier ben ik mee bezig. En ik heb, soms voel ik een soort van onrust in deze wereld van... oh ja, maar we zitten allemaal in een soort vacuüm. Het is allemaal, gaat het maar door en door en door. En er gebeurt eigenlijk niet echt iets... maar we maken zelf van alles ervan. Ja, want we zijn allemaal natuurlijk wel super zelfbewust. En, ja. en heel erg uh, bezig de hele tijd met onszelf bekijken... en met wat we doen en, en ook wel waarom we dingen doen. Maar het, het, het is juist heel erg... Uh, ja, in zichzelf gekeerd eigenlijk. Of op zichzelf gekeerd. Ja, en dat is ook bijvoorbeeld, dat is de tweede uh, laag in het boek, of het tweede gedeelte, dat uh, James Dillard dan wordt opgebeld of die een schrijver. Of van ja, wil je een boek schrijven. Uh, en dat is dan ook de vraag van ja, inderdaad, over, de, over dat zelfbewustzijn, is iedereen heel erg bezig met wat ben ik? Uh, en dat vindt in plaats van wie ben ik misschien? Ook al liggen die twee heel dicht bij elkaar. Ja, mij irriteert dat heel vaak. Op feestjes dat altijd meteen, wat, wat doe je? En als dan iemand zegt bijvoorbeeld, ja ik werk bij de apotheek, dan is het, ook, is het gesprek ook klaar. Dan is het van, oké. Okay, maar als iemand zegt, ik ben schrijver, muzikant, uh, uh, bungee jumper, weet ik veel. Het moet allemaal zo een groot verhaal hebben. En dat is jammer. Want hetzelfde waar we net over hadden met de liefde. Ik weet niet waarom ik met mijn vriendin ben, maar gewoon. En dat is dan niet genoeg. Heel veel dingen gaan vanuit een beeld wat je van jezelf wil geven. En ik mis heel erg gewoon een beetje kwetsbaarheid of, of zoek, zoekende. Mensen die gewoon durven zeggen ik zoek of ik weet het niet. Of dat mis ik soms een beetje. Ja, want we spraken elkaar een paar jaar geleden bij het verschijnen van uh, Half Mens. En toen zei je... Um, ik vind het moeilijk om mezelf een schrijver te noemen. Of mezelf voor te stellen als een schrijver. Hoe is dat nu met je tweede roman? Um, nee, ik doe dat nog steeds niet. Ik zeg nog steeds Ik heb het laatste eigenlijk een keer tegen iemand omdat ik wist... Die mensen kan het echt allemaal geen zak schelen. Die zeiden ook gewoon, oh leuk, maar uh, waar zijn de borrelnootjes? <laughs> Dan durf ik het, maar ik doe het, ik doe het nog steeds niet echt. Maar is dat ook iets van je nergens echt aan verbinden? Ja, dat is wel een goeie, want dat zit ook heel erg in het boek... over verantwoordelijkheden ontlopen. Um, nee, ik ben echt wel heel erg verbonden daarmee. Het komt zo over, maar ik ben wel obsessief ver verbonden daarmee. Die naam James Dillard kwam in jouw vorige boek ook voor. En er zijn overeenkomsten, maar hij was wel iets ouder... en ook een, wel een iets ander type, geloof ik. Maar wat, wat fascineert jou zo aan, aan, aan James Dillard? Nou, dat ik hem weer in dit boek heb opgevoerd... heeft eigenlijk te maken met iets anders. Eigenlijk dus waar het hele boek over gaat... in eerste instantie waar het over ging... is dat ik had half mens af, dat boek... en uh, ik ging praten met de mensen van de uitgeverij daarover... Uh, toen zei iemand, uh, ja, James Dillard is, zo, is een goede stem... want hij was in het vorige boek, zegt hij de hele tijd... begrijp je en, en kut en neuken en gewoon zo'n snelle jongen. Uh, en dat is, dat is goed en dat vindt het publiek fijn... want dan, dan kunnen ze doorlezen, want dat boek Half Mensen is een beetje... Ja, dat is niet voor het grote, grote publiek. Dat weet ik ook, want daar schrijf ik het ook niet voor of om. Dus het was vanuit de uitgeverij een idee. Ja, gooi er meer een sausje overheen met James Dillard. En daar was ik heel verbaasd over eigenlijk. Verbaasd of verbolgen? Mm, verbolgen, ja, wel, ik was wel een beetje kwa kwaad. Maar ik was vooral kwaad van ja, zie je, die wereld zit zo kut. Ik vind het dan zo kut, van ja, het zit zo kut in elkaar... dat het allemaal zo te maken heeft weer met de ander. Van ja, hoe zullen anderen het zien? Terwijl je het ook gewoon, maakt niet uit. Dan snappen de mensen het niet. Nou en? weet je Waarom moet iedereen de hele tijd alles kunnen snappen? Dus ik was daar... Eigenlijk Vanuit een soort kwa kwaadheid in eerste instantie. Van oké, okay, nou dan ga ik een boek vanuit James Dillard schrijven. Maar het is wel een James Dillard zonder veel kut en ja, uh, een hij is een... eigenlijk wel lief. Het is een andere James Dillard en dat heb ik dus ook expres gedaan. Van ja, ze verwachten iets van, he van hem of je kan iets verwachten van En dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Dus weer gaat het waar het in mijn andere boek eigenlijk ook over gaat. Over het beeld wat iemand van je kan hebben en hoe je jezelf daarbij voelt en dat je denkt, ja, dat klopt, dat klopt helemaal niet. En dat vind ik steeds een heel interessant uh, gegeven. Nou zit er in je boek, um, uh, we kwamen er net al even over te spreken, die, die kritiek op die uitgeverwereld. Hè? Uh, James krijgt wordt eigenlijk uit het niets uh, opgebeld door een uitgeverij van, goh, wil je een boek schrijven op basis ja. van je persoonlijkheid? Het lezerspubliek komt alleen naar voren als uh, dames van middelbare <laughs> leeftijd... met kort geknipt haar die naar lezingen gaan. Ja. Recensenten, dat is enorme in-crowd. En die gaan naar dezelfde feestjes als schrijvers. Dus ja. er klopt helemaal niks van die wereld. Is het, is het zo erg? Ervaar je het zo erg? Ja, als je het nu zegt, klinkt het wel heel slecht. Maar ja, ik ervaar het soms wel zo, ja. In Amerika bijvoorbeeld mogen recensenten niet op hetzelfde feestje komen. Dat mag gewoon niet, dan word je ontslagen of je mag... Ik weet niet, je wordt... Maar in Nederland, dan loop je op feestjes... en dan lopen gewoon van de grote kranten alle, allerlei recensenten. En dan zie ik in de krant bijvoorbeeld een goede recensie... of juist een slechte recensie. En dan denk ja, dat is, pers dat is persoonlijk geworden. Het gaat helemaal niet meer om kunst of wat je hebt je gezien. Net als met al die sterretjes en, en ballen. Ook al klinkt dat te gek, dus ook die ballen. Maar er uh, staat niet gewoon een... een een mooie uh, bespreking over een boek. Wat he, heeft de recensent in dat boek gezien en wat niet? Wat, weet je, zo, ik, ik, ik snap die recensies niet meer, eigenlijk. Wordt er nog wel goed gelezen, is dan eigenlijk de vraag die ze goed vindt? Ja, nou, ik denk, ik, ik, uh, dat durf ik niet te zeggen. Ik wou bijna meteen zeggen nee. Maar dat, maar dat is best cynisch uit de mond van een schrijver, toch? Ja, maar ik ben, ik ben niet zo cynisch, want ik ben echt naïef. in dat ik, bijvoorbeeld, Het gaat heel slecht met het boekenvak en zo. En ik geloof dat allemaal nog steeds helemaal niet. Ik denk, ja, iedereen die ik ken leest en leest heel veel. En op scholen en zo. En, en oude mensen. En het gaat weer goed met de bibliotheek. En ik geloof heel, heel erg in de kracht van het geschreven woord. En in literatuur. Natuurlijk moet de recensenten ook iedere dag... Er komt veel te veel. is veel te veel. Dus dan blijf maar eens goed kijken naar... Zoveel beelden tegelijk, als dat langskomt, onthoud je, de, dan vergeet je de helft. Terwijl als je rustig gaat zitten en je gaat alleen maar naar de Amstel kijken... dan zie je ineens wat de Amstel is. Maar als je de langsfiets niet... Al dus Maartje Wortel in gesprek met Chitske Musse over haar nieuwe boek IJstijd. Zit een soort rode draad in deze uitzending van Nooit meer slapen. Een pleidooi om goed te kijken, goed te lezen en goed te luisteren. Kan nooit kwaad in het leven. Net hadden we Ray Charles. Nou ja, dan knallen we Sam Koek er ook gewoon achteraan. Darling, you. It's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa. It's lasted so long Now I find myself wanting To marry you and take you home I Nog zo'n soulagenda. Sam Coek uh, was dat. En, uh, Sam Coek die uh, komt ineens nog een klein beetje tot uh, leven. You Send Me heet dat nummer. En uh, zo zijn we aan het einde gekomen van Nooit meer slapen voor vandaag. Morgen zijn we er weer. U kunt ons uh, vinden op Twitter. VPRO NMS is uh, de naam. En u kunt ons ook mailen. Nooit meer slapen. At VPRO.nl Morgen zijn we er weer uh, na middernacht. Gaan we praten over... Uh, Vrouwen in de criminaliteit, want tegenwoordig is criminaliteit een mannenkwestie... maar in het verleden lag dat heel anders. Toen waren de misdaadcijfers zo dat vrouwen eigenlijk net zo crimineel waren als mannen. Dus het ligt misschien toch niet allemaal aan de hersenen en de bouw en de natuur. Misdadige vrouwen heet het boek van Manon van der Heijden... hoogleraar stadsgeschiedenis aan de Universiteit van Leiden... en zij komt morgen daarover praten... We praten ook met uh, Ferry Mingelen over zijn nieuwe begin als politiek commentator bij Pauw en Witteman. Verder uh, hebben we uh, rock'n'roll, want we gaan uh, praten met Appie Alberts, dokter in de rock'n'roll... met de uh, voormalig frontman van uh, AA en de dokters over het Groningse verleden van uh, Appie Alberts. Dus. En we hebben ook uh, Salatin Kirmiciuc uh, te gast. Dit was het. Goeienacht.